Hebben. Waar heeft u die caviar nog gevonden? Wie? Ah, ah ja, ah wel, ja. Daar heb je ze nu, zie, uw oude kennis. En de fotograaf is de jongen in zijn duur leren. Vest. Nou, en Spiraat, de onderzoeksjournaliste van Rendezvous. Benieuwd wat hij mij nu weer gaat proberen wijs te maken. Mmm, die caviar is echt heerlijk. Commissaris, u ook een lepeltje. Nee, dank u. In uw plaats zou ik er maar van profiteren voor een keer dat Sea Village verse producten op tafel zet uh, Zie maar dat er geen graten in zitten Graten in caviar. U weet duidelijk niet waar die caviar vandaan komt Of was het een grapje? Oh, blijkbaar wel Zeg, wat is er met uw been gebeurd? Niks speciaals, ik heb mijn knie wat bezeerd, uh, het gaat wel Bent u zeker dat de federale u niet heeft willen pakken? Ah, u weet er al van Ik ben goed in mijn vak, hè commissaris, dat weet u toch al? Als u een verklaring wilt afleggen over dat voorval, graag, hè. Ik zie de kop al zo voor mij. Politieoorlog nog lang niet voorbij. Ja, laat die zaak maar een beetje rusten. Hoe lang bent u hier al, mevrouw Piraerts? Ongeveer van het begin, commissaris. U ja, was ook uitgenodigd. Nee, niet bepaald, nee. Maar dat heeft u blijkbaar niet weerhouden. Ja, commissaris, dit soort mensen heeft een haat liefdeverhouding met de pers, hè. Ja. Ze zien ons liever niet in de buurt. Maar als we niet de nodige aandacht geven aan hun doen en laten... ...dan hangen ze meteen aan de telefoon. En dat geldt zeker voor een bladast mijne. Dat voornamelijk teert op roddels en zo, hè? Dat zal ik niet ontkennen, commissaris. En wat viel er hier te rapen als nieuwtjes heet van de naald? Vertel me bijvoorbeeld eens wat u over de bruid weet. Over Inge Salens, een en tander. Maar uh, die info moet ik helaas voor mijn blad te reserveren. Uh, voorlopig toch. Want ik wil geen proces aan mijn been. Hè? Maakt u mij nieuwsgierig? Hoe dan ook, uh, de kans dat Inge Salens Filip van Dorpen heeft vermoord... ...is zo goed als niet. Voor de erfenis hoeft ze dus het alvast niet te doen. Maar U bent daar blijkbaar nogal zeker van. Wat zou ze moeten erven? Sieveeltje maakt toch nauwelijks winst? Nee, officieel toch niet. Ja... Nou, dat is interessant. Had Philippe van Dorpen vijanden? Weet u daar toevallig iets over? Philippe vijanden? Eerder te veel vrienden als ik mij vraag. Hij was nogal een naam in het uitgaansmilieu. Hij zal daar serieus gemist worden hoor. En de oude van Dorpen? Ja, dat denk ik niet. Hij is de minzaamheid zelf. En in zijn branche heeft hij in dit land zo goed als geen concurrenten. Goed, hij is natuurlijk een echte ondernemer. Maar dan vooral een van het hardwerkende West-Vlaamse type. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, zijn er u bepaalde gasten opgevallen? Het is mij eerder opgevallen dat er bepaalde gasten ontbraken, commissaris. Zoals Christian Bernard, bijvoorbeeld. Christian Bernard, de reclamegoeroe. Ja, ongeveer heel het zakenleven van Grootbrug is hier te gast en hij is niet te zien. En u weet dat dit soort gelegenheden altijd gebruikt worden om contacten te leggen, hè? Of om ze te onderhouden. En dat is des te vreemder, omdat Christian Beernhards voor een groot deel verantwoordelijk is geweest... voor de naambekendheid van Sea Village. Hoe bedoelt u? Zijn reclamebedrijf heeft Sea Village eigenlijk uitgevonden. Zo'n kleine vijftien jaar geleden was Van Dorpen zijn bedrijf nog een ouderwets haring- en sprotrookrijtje... dat op sterven na dood was. Ja, ik moet duidelijk eens op de koffie komen bij u. De zaak is uh... Hoe is nog met uw hoofdredacteur? Heel goed, hoop ik, voor hem. Hij werkt namelijk niet meer voor ons. Ah, nee? Nee. Hij heeft de zoveelste reorganisatie niet overleefd. U moet weten dat ons blad in de etalage ligt, zoals men dat noemt. Ah, je bedoelt dat het te koop is? Zo ongeveer, Ja. Het uh, is nog niet helemaal duidelijk wat er met ons gaat gebeuren... ...maar uh, dat er nog koppen zullen rollen is zo goed als zeker. U moet dus op uw tellen passen. Misschien ja, vooral omdat ik nu voorlopig hoofdredacteur ben. Ha, u bent nu de baas. Dat is heel goed, dat kan me nog van pas komen. In welk opzicht, commissaris? Juffrouw Pieraerts, u staat nog zo'n beetje bij mij in het krijt, hè. Ik spring één deze wel eens bij u binnen om de laatste nieuwtjes te horen. En om eens samen met u naar de foto's te kijken... die uw fotograaf hier waarschijnlijk massaal gemaakt heeft. U bent altijd welkom, commissaris. Maar... En dan kan ik u eens uithoren over die man... die van het terras van het concertgebouw gesprongen is. Die werkte toch voor Christian Beernaerts. Hé, hé, die zo rap, Denk aan mijn knieën. Oh, neem mijn op, was het Peter. Ah, moet je eens allemaal naar ons zien kijken. We hebben duidelijk de boom een een avondje uitverknoeid. Of we zijn onze neus in zaken aan het steken die hen niet aanstaan. Ja, jij ziet ook overal kompotten, hè. Hé, kijk daar, daar. Die mens heeft zelfs vriendelijk naar ons geknikt. Ah, en en passant nog eens goed naar uw lijf gekeken, zeker? Dat mag toch? Nou, zijn u serieus. Hoeveel van dat volk zou zo'n luxe kaar eerlijk verdiend hebben, denk je? Ah, uh, madame Martens. Uh, uw auto heb ik dichter gezet, zeg. Ah. Dank u. Kom, commissaris. Geef mij arm ook. Kom. Nee, hey, bruin nog. Je moet mij nu ook niet opheffen, hè? Ah, uh, maar. Eh, wie hebt je ge gevraagd om hier te blijven? Uh, vier zijn zomers, commissaris. Ze zitten in de kom. Ja, die moeten daar niet zitten. Oeh, Die moeten binnen in het kasteel zitten. Oh. Laat Laurens en zijn bloedhonden maar buiten patrouilleren. <laughs> voor zover Laurens nog bloedhonden ter beschikking heeft hè Pieter, zoals jij de keer bent. Ja, ja, ja. gelukkig he, dat hij op tijd gestopt is, hè, maar dat maar had hem een keer moeten bezig zijn. Ja, ja, ja, ja het is een gij. Zeg, Pieter, maar je gaat er nu toch rekening mee houden dat Els Piraat voor een sensatieblad werkt, hè? En je kent haar tactieken, hè? Ze werkt vooral visjes uit in de hoop dat jij erin bijt en haar dingen vertelt die ze nog niet weet. Dat heeft ze een paar maanden geleden ook gelapt, Guido. Met die zaak in het concert Met die Inferno-historie, ja. ja Peter heeft het me verteld. Ja, hoe dan ook. Ze heeft ons toen al bij al heel goed geholpen. Ik ga zo gauw mogelijk nog eens bij haar langs... om verder de pieren uit haar neus te halen. Pieren, piraats en vesten. Oh, dat kan nu toch geen toeval zijn, hè, commissaris? Het was te denken dat jij zoiets ging opmerken. Uh, well ah. Ja, wat moet die nu weer hebben? Wat is het, Vermeulen? Wel, uh, wat is het met u? <laughs> zijn jij gevallen of wat? Ja, dat komt ervan, hè. Als het u zo te buiten gaat aan spijs en drank. Ja, ik kwam u maar melden dat wij nog lang niet klaar zijn, Is dat goed als ik vermerken nog wat voor mij laat doorwerken? Ja, als vermerken dat zelfs iets zitten, dan is dat geen probleem voor me. Ja, ik wil namelijk alle gangen daarboven bovenaf en dat zijn er nogal wat, hè. Ja, proficiat Vermeulen. Bedankt voor uw ongelooflijke inzet. Ik zal dat in mijn rapport vermelden. Ah ja, heb je die gsm nu al gevonden? Welke gsm? Ja, hoe welke gsm? Die GSM waarmee Flipmans naar boven is gelopen, natuurlijk. Nee, nu dat je het zegt. Ha, geen spoor van die GSM. Ze is nog aan haar verslag bezig. Nee, nee, nee. Ze laat er nog een kopie van maken en dan komt ze het zelf brengen. Ja, maar is haar kantoor. Dan ga ik het zelf ophalen. Of Guido, want met die knie van mij... Ze hm. zit hier drie deuren verder, maar blijf maar hier, hè. Anders denkt ze dat we haar willen opjagen of zo. Heeft je zaak van Dorpen ook al ondervraagd? Ja, ik veronderstel van wel, ja. Ja? Ah, goedemorgen mevrouw de substitut. Goedemorgen mevrouw. U mag Martien zeggen, hoor, commissaris. Hanna, ja, inspecteur. Ziezo, hier is de verklaring van mijn zus Inge. Ik citeer even de belangrijkste punten, niet dat het er veel zijn. Ze heeft Philippe dus plots naar boven zien lopen toen hij dat telefoontje kreeg. Ze heeft dan gewoon verder gepraat met een vriendin van haar die bij hen stond. En toen hoorde ze dus wat er gebeurd was. Dat is het zo ongeveer. Ze heeft geen enkel idee waarom Philippe vermoord zou kunnen zijn, laat staan door wie. Geef ik dit aan uw commissaris of uh, aan uw inspecteur? Ja, maar leek Philippe van trust toen hij dat telefoontje kreeg? Heeft hij tegen Inge gezegd wie een belder? Had hij tijdens de receptie al andere telefoontjes gekregen? Was inge al in de bruidswitte geweest? Of Philip zelf misschien? Commissaris, mijn zus is zwaar onder de indruk. Ze moet nu in de eerste plaats wat tot rust komen. Ze is op een halve dag haar echtgenoot kwijtgeraakt, hè? Een beetje medeleven is hier wel op zijn plaats, dacht ik. Ja, Pieter, ik denk dat Martin in dit geval wel gelijk heeft. Ja. Uh, wat heeft Jacques van Dorpen allemaal verklaard, Martin? Hij stond iets verderop met iemand anders te praten... toen Philippe een oproep kreeg... en hij had nauwelijks in de gaten wat er gebeurde. Tot de jongen met die bloemen hem dus kwam verwittigen. Maar veel meer heb ik met hem nog niet kunnen nagaan... want hij had het natuurlijk erg moeilijk gisteravond. Ik maak straks wel een afspraak met hem... om zijn formele verklaringen te noteren. Goed, bedankt mevrouw Salis. Kom hierdoor. Wij gaan meneer Jacques gauw zelf uh, opzoeken. Pieter, momentje. Meneer Van In... Procureur Beekman heeft mij uitdrukkelijk opgedragen om meneer Van Dorpen voor mijn rekening te nemen. Ook al? Vanwege de discretie waarschijnlijk? Nee, meneer Van In, blijkbaar vanwege uw reputatie. In bepaalde situaties is uw bulldozer-tactiek niet meteen de meest aangewezen manier om iets te bereiken. Mevrouw en... Salers, maakt u zich maar niet ongerust. We zullen onze schoen uittrekken en niet slurpen als we koffie krijgen. Uh, weet u toevallig ook of zijn vrouw thuis is? Dan slaan we namelijk twee vliegen in één klap.